Dit is Radio Hatzevlads. Een programma van de lokale omroep voor... Ik ik niet wakker ben Tussen uw boord Zijn jou geweten Was het liefde op ambitie Wat je hebt gevoeld Tussen nu boord Het liefst vergeten Dat je met sinds veel Jouw eigen geluk hebt bedoeld Eens beroemd de milde stil Huizen, auto's en begren een liep carrière op een laatste Maar misschien hebben jullie deze keer Toch nog meer geluk Het liefde op een liefde, wat je hebt gevoeld. Tussen nu en ooit, het liefst veel vergeten dat je met sinds véél jouw eigen geluk bedoelt. Hoor oh, de stem tussen nu en die je geluk wens in de liefde als jij je eenzaam voelt?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 Wanneer ik hem vertel, dat ik echt heel veel van hem hou. Krijgt hij tranen in zijn ogen en hij toont opeens verhaal. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Aan die schrale tralies tussen ogen Jan en mij. Want we gingen af, vakantie. gaan Huis. Hij keek me aan, ik zag tranen in zijn ogen En toen opeens vertelde hij Ik ben alles kwijt, ik heb mezelf en mijn gezin bedrogen Hij is de zwerver van Amsterdam Die door de dranken gokken in de schuld. Zich, kom aan mij voor. Verbaasd leef ik geen leven naar hem staren. Ik zei verrek, ik ken je nog. Jij was mijn vriend in onze kinderjaren. Ik gaf hem geld en sprak tot hem. Laat mij je helpen. ik heb dit niet verdiend, dus laat me alsjeblieft. De straat, dat is mijn thuis, dat is mijn leven. Hij is de zwerver van Amsterdam, die door de drank gokken in de schulden kwam. Hij zwerft al jaren hier door de stad, heeft in zijn leven niet echt veel geloofd. I'm oh. Je zit een dag in de zon. Ik dacht, ik wacht het erop en pakte mij aan Cornejoom. Na een volgende nood zag je mij nog niet in staan. Stella, wie riep jij nog en toen ben jij gegaan. Ik dacht, hoe kan dit nou? Ja, dit was ook nieuw voor mij. Voorheen stonden alle meiden voor me in de rij. Maar nu ik jou had gezien, stond de wereld op zijn kop. Stel haar wie riep ik en ik zocht jou mee op. Zo mooie dat mooi, zo meteen in vuur en vlam ik bij mezelf, hoe raak ik bij jou naar die snak Stella, wiegit, ik en bespeelt de gitaar. De rollen die ik ja toen weer Ja, tot diep in de nacht, dan zit je bij in het licht van de maan. De eerste keer was de pijp, ik dacht, ik laat je nooit meer gaan. Ik hoor nog steeds de muziek van accordeon en gitaar. Zij la wist hoe erbij toen, en bleef voorbij. En bleven bij elkaar. Had ze plat, had ze plat. Had ze plat, had ze plat. Had ze plat, had ze plat. Had plat, plat. Geef mij de sleutels van jouw hart, hart, hart. Ik heb me zo lang opgewacht acht voorbij, ik wil alleen maar bij je zijn Ik ben verliefd op jou Geef mij de sleutel van je hart, hart, hart Wie had dit ooit gedaan? Dat ik jouw adem voel, voel. Ik wil je zachtjes horen zingen, melodieën die verdriet verdringen. Schatje, weet wat ik bedoel. Ga je mee met mij op een lange reis, hand in hand de liefde die ons door het leven leidt. Geef mij de sleutel van jouw hart Ik heb er zo lang op gewacht Die tijd is nu voorbij Maar alleen. Alleen. Alleen. alleen Ik wil samen De sleutel van jouw hart, hart, hart, Ik heb er zo lang op gewacht Steeds meer, mijn hart dat gaat er niet meer normaal. Jij bent het helemaal. Geef mij de sleutel van jouw hart, hart, hart. ik heb er zo lang op gewacht. er luid de morgen in Je luistert naar de radio Een vage de show doet je ontwaken Een vogel pluit, je moet er de deur weer uit Op weg naar school of waar het werk Er lacht opeens een meisje blij Je haalt je schouders op, ze gaat doorbij maar dan, volg je haar mee. Ik nu zie wat ik hoor en voel Dat wil ik voor altijd Dat het hier zo mooi kan zijn Voel je het licht Proef je de mist Makkelijk gezegd Dat het ontwerken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 we kunnen naar Antwerpen boeken, spreken een je Belgisch. Poepen, wel met de rubber, schat alsjeblieft. Ik heb alle kind le pos pos hey. Hoe zeg pos pos pos pos pos pos pos pos pos een pos pos pos weet je wat ik pos vertel? Ik kan Ik Frans, maar ik ken hem wel. pos pos pos pos pos pos Ach, je kent je wel. pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos het pos pos pos pos ze pos ik pos pos pos ik pos pos pos pos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 Denk je dat ik zomaar hier ben? Mami, je gaat zo met me weg Niet alleen omdat ik boos heb gespend Denk je dat ik Denk je dat ik zomaar hier ben? Vandaag is er geplust, ik heb wens. Vandaar dat ik mijn focus niet heb Ze doet het samen met mij me? Je en je drinkt ze samen met mij me? Trouw een little body met mij me? En daarna met je body aan mij Ze doet het samen met mij me? Je yeah, niet drinkt ze samen met mij Throw a little party met mij En daarna met je party en mij Wat is life als je niet eens kan genieten We gooien je twintig in de lucht met beide benen op de grond Jealousy wil ik niet tegen de realist, Dan moet je smaag gefixt, dan was het niet je echte liefde Bando baby, schat ik ben een bando baby Nu ben ik ijsd al, stilles met de lights out shining ik net een candle baby Hori back, je moet niet zeggen wat je plannen zijn Je bent veel aan de lijn, dat is geen zijn. Wanneer je veel belt, ben je juist niet belangrijk Ik ben met de man of vijf, roepen van Denk je dat zijn. ik, denk je dat ik zomaar hier ben Mamie, je gaat zo met me weg Niet alleen omdat ik poos heb gespend. Denk je dat ik, denk je dat ik zomaar hier ben Vandaag is er geplust, ik heb pens Vandaar dat ik mijn focus niet heb ze doet het samen met mij me. Je en die drink ze samen met mij me. True little party met mij me. Daarna met je body en mij Ze so doet het samen met mij me. Je en die drink ze samen met mij me. True little party met mij me. Daarna met je body en mij Ik liet me een beetje gaan Een beetje gaan, want je beweegt het zo. Brother niet maar je moet dat zien als manavisional Je zegt je hebt het in de hand, want je kan niet op je benen staan zie wat je geeft aan mij Ze denken makkelijk te komen bij me Want we stralen love uit, en bon vibes Dus ik zeg ze laat het niet lijken, je kan me niet pijlen je kan me... Denk je dat ik Denk je dat ik zomaar hier ben Mami je gaat zo met me weg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 Gonna meet your body, young man Ik ja, heb waar betrouwde, ik vergeet dit dag nooit meer, daar waar we samen... 1972 Ugge, ugge, ugge, ugge, ugge Het stinkt hier van de Is je balkon daar ook nog Ige, ige, ige, dank u ige. Het stinkt hier van de eie, eie, eie, eie, eie. Het stinkt hier van de weien maar het geeft niet, want ik ben bij jou It's like he'll ever go. Rebbe solke, olke bolke knol, olke bolke, rebbe olke bolke knol. Wat zie wat zie Van Er wanden eten we verder helemaal wat te zien, wat zie zien. Er de vrouwen kleren je lacht je rijden dood. Wat zie zien, wat zie zien. een man verkleed de zon. Wat ik, wat zin ik, en de vierde is een olke bolletje, olke bolletje knop, olke bolletje remes, olke bolletje knop. Ja. Kijk die u nog? Jij ja, mag ik even je microfoon lenen, want dames en heren, dit gezellige lied gaan we nog veel gezelliger maken. Want ik stel voor, geef elkaar even gezellig een arm. Zullen we het even doen? Allemaal een arm gepakt. Boven ook, wij ook even. Dat is gezellig. Ja, maar dat is nog niet alles. Want u weet, bij Hela Hola of Eind Zwijderij, net wat u wilt, dan gaan we allemaal even hup omhoog. Maar, maar wees voorzichtig dames en heren, want het zijn klapstoeltjes. Ja, en die hebben de onhebbelijke toestand. Als u gaat staan, gaan ze ook mee. Maar als u wil gaan zitten, nou wees voorzichtig, daar gaat u. En zingen. <tied> Hij nee, komt. Gekozen. Met hem heb ik liefde en tranen gedeeld. En ook al mag jij me vandaag aan het blozen, heb jij mijn hart met jouw woorden gestreeld. Ik zal nooit te jouwe zijn, ik hoor bij hem, al klinkt in mijn dromen jouw stem. Als jij naar me lacht, het heeft echt geen zin dat je wacht. Want houden van kan ik maar eens in mijn leven, al werd ik een beetje, een beetje, een beetje verliefd. Daarom vraag ik jou alsjeblieft, laat me, ik kan iets geven, al werd ik een beetje, een beetje, een beetje verliefd. Het heeft niets te maken met kiezen. Jij, ja, ik heb jou ook in mijn dromen gezien. Maar wat ik met hem heb, wil ik niet verliezen. Nu niet en nee, ook niet morgen misschien. Ik zal nooit te jou wil zijn, jij nooit van mij. Al ben je veel meer dan een vriend. Toezet je gevoelens.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 Jaren voor een baas gesjouwd, ik werkte voor die man mijn vingers krom s morgens vroeg tot samenglaat, laat, hield die man mij aan de praat Maar ik werk nu buiten de belasting om. U denkt misschien hoe kan dat nou, nou dat vertel ik u dan gauw Waarom ik bij die man ben weggegaan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 Meer, ook al noemen ze me dan een waas, De buurvrouw van de overkant, die zei zegt bij mijn kraan, die werkt niet meer Ik ben daar vlug op uitgegaan, had ik dat nou maar niet gedaan Want mijn hele lijf dat doet nou zeer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 In mijn huis. Nee, dat doe ik echt niet meer, ook al noemen ze mij dan een dwaas.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 ben de Benhaas, ik werk echt niet langer voor een baas. De naam is Ben. Ben Ben de Benhaas, nee dat doe ik echt niet meer. Ook kan noemen ze mij dan een dwaas. Brandt nog daarin een Grieks cafeetje, Er hangt een bord gesloten aan de deur. Toch hoor ik glazen klinken, mensen lachen. En het lied dat wordt gespeeld dringt tot me door. So in the De waarheid komt naar boven in dit lied De deur gaat open, iemand roept Hey jongens! Dat is mijn vriend, kom hier en mis dit niet Vanavond is echt iedereen gelijk. Eén keer links naar rechts en naar voren en terug. En alles voor muziek. Hey. Het leven danst, Zirtaki. Hey. Het leven danst, Zirtaki. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. De ooievar kwam al gevlogen Mijn moeder keek angstig omhoog. Hij was bezig kopjes en het droomde. Toen hij bij ons binnenvlog. Met wie hij De was, en zij zal wie zien. Het deken lang. Wam in een moeilijke tijd. Het was op de 8e oktober. De vaar die moest me Wie We was een stijzelkier.